Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het, beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM met, met nu U. entertainment for you. Vragen jullie je ook wel eens af wat Sint nou het hele jaar daar in Spanje doet? Geen pretje voor de zin, altijd maar bezig met de wensen van een kind. Ja. En de pieten, die maken overuren, Nauwelijks nog tijd om op de kost als de uren. Maar de met strakke hand. De cadeaus die vliegen van de lopende brand. En de pieten pak je de pellets klaar, die gaan het woonruim in voor het volgende jaar. Heel ja. soms springt Sint, even uit de bal. Dan gaat hij lekker chillen op het strand. Ja, dan gaat hij lekker chill op het strand. Ja, dan chillen het strand. ja, dan gaat hij lekker chill op het strand. Ja, Twee uur van Entertainment for You, hier op uw Zandvoortse Radio. En um, dat beginnen we gewoon met een gezellig Sinterklaas. In een nieuwe. Ja, een, een bestaand nietje in een nieuw jasje. Maar dan uh, heel erg uh, gezellig in Sinterklaasvorm. Antje Matero heb helaas nog niet gebeld. Dus die zou je waarschijnlijk in het nieuwe jaar horen hier bij Entertainment for You. We hebben zometeen uh, dit uur hebben repeat uh, in de uitzending. Die bellen we eventjes op. Die zijn echt heel erg druk met toeren. Dus daarom uh, konden ze ook even de telefoon niet opnemen. En we gaan natuurlijk uh, spreken met de vrouwen met ballen. Want zij gaan de bar Battle doen aankomende donderdag in Fame. En dat gaat een hele grote happening worden. Dus ik vraag me af hoe dat allemaal gaat, hoe het allemaal zo gekomen is. Dus uh, dat komt helemaal goed. Ze komen hier zo meteen in de studio. En we bellen natuurlijk ook met Popstar Henry met Showbiz News. Dus heel veel entertainment hier bij CFM en Zandvoort. One time Too. She had it all in the bag So she should have been glad But she was mad and sad and feeling bad Thinking about the things that she never had No love, just sex Followed next with a check and a note That last night was so dope, dope. Take it easy now. De lekkerste muziek hoor je op CFM Zandvoort bij Entertainment For You. En uh, we zitten al een beetje lekker in de Sinterklaas weer. Morgen 5 december, vandaag 4 december. En dat betekent dat ook heel veel mensen al Sinterklaas uh, vieren. En uh, ik zou je vertellen, we hebben sinds kort een nieuwe pietenband. Om het zo maar even te noemen. Namelijk Repeat. En vorige keer spraken we ze al. Uh, en ze waren druk uh, bezig met optreden en het promoten van hun... Uh, Nieuwe single, op de daken gaat het dak eraf natuurlijk. En, uh, en, en is het ook gebeurd, Malle Piet? Nou, absoluut. Waar wij ook komen, he. op dit moment uh, gaat echt overal het dak eraf. Ja? Maar hij valt ook wel weer terug hoor. Dat is dan wel weer het mooie ervan. Okay. Maar overal waar we komen, dan gaat het dak er zeker af. Hoe, is de afgelopen, hoe zijn de afgelopen weken uh, gegaan? Jullie zijn nu uh, bijna drie weken in Nederland. Ja. En uh, dus vol op, opgetreden, denk ik. Absoluut. Ja, we zijn echt door heel Nederland uh, aan het reizen momenteel. En overal zijn we onze simpel ontzettend aan het promoten. Heel veel optredens aan het doen. En uh, ja, vooral heel veel kindjes handjes schudden en met ze op de foto. En ook ontzettend veel handtekeningen zetten. Hè? Want je merkt, zeker door onze Real Life Show worden we ook echt gewoon herkend. Dus maar... mensen die komen ook echt naar ons toe omdat ze een handtekening van ons willen. Nou, dus wat, is wat leuk. leuk. En gisteren waren jullie bij Telekids, hè? Heb je het gezien? Ik heb het gezien. Leuk. Dat was leuk, hè? Ja, het was, dat was heel erg leuk. Dat was ontzettend spannend. We waren eigenlijk wel een beetje nerveus, om eerlijk te zijn. Ja. Maar we hebben het niet teruggezien en we zijn, we zijn wel heel erg trots op het resultaat. Ja. Dat was wel heel erg leuk om te doen. Ik denk dat daar heel veel kindjes naar kijken. Nou, dat ben ik ook. We hebben veel positieve reacties erop gekregen. Dus uh, dat is wel heel erg leuk. Ik zag het op jullie huis. Heel erg leuk. Leuk, hè? Ja, heel erg. En uh, ja, morgen is het 5 december. Hè? Ja. Dus uh, momenteel uh, ben ik zeg maar eventjes in de, in de hal uh, uh, gebracht. Om het zo maar eventjes te noemen. Want Party en, uh, en die zijn momenteel heel erg druk bezig met de cadeautjes rondbrengen. Uh, en alles okay. klaarzetten morgen voor de grote dag. Ja. Alleen, uh, ik ben altijd een beetje natuurlijk een oen. Dus ze hebben tegen mij gezegd, blijf, blijf jij maar heel eventjes binnen. Dan weten we zeker dat 5 december alles goed loopt. Want uh, ja, Sinterklaas mag natuurlijk niet weten dat ik hier en daar wel eens een steekje laat vallen. Ja. Dus, uh, dus zij zijn eventjes. Is druk momenteel, maar ik moest jullie allemaal de groetjes van hen doen. nou, doe jij de groetjes even terug van Dat ons? Ga ik zeker. Doen. en uh, ja, maar Sinterklaas kijkt die dan niet naar jullie Real re Life soap? Kijkt zeker mee in onze Real Life show. En die zit zelfs ook in de laatste uitzending, komt hij daar ook nog eventjes voorbij. Want we hebben ook een radio-interview er net nog even gedaan. Uh, voor uh, voor Soetermeers uh, Radio, zeg maar. Ja. En dan zijn we zijn in de studio geweest en er was Sinterklaas ook bij. Dus hij zit, uh, hij zit in de volgende uitzending Zit hij ook uh, in onze Real Life show? Dus ja, hij volgt het absoluut. Dat vindt hij helemaal leuk. Hij is helemaal trots op ons. Wat is nou jullie grootste optreden geweest afgelopen weken? Um, nou, dat durf ik niet echt te zeggen wat echt de grootste is, maar ik denk dat uh, waar het meeste wel echt op af is gekomen, dat is de intocht die we hebben gedaan in, uh, in Voorburg. Daar stonden echt zo onwijs veel kindjes en zoveel enth enthousiaste ouders. En uh, dat we, toen we met de boot aankwamen, toen, uh, toen zagen we echt zoveel kinderen staan. Dus ik denk dat dat wel een beetje onze grootste uh, is geweest, maar niet daarom per definitie de leukste. Want het is ook wel heel erg leuk om voor een kleinere groep natuurlijk te mogen optreden. Hebben jullie het al gehad over vorig, volgend jaar? Over misschien een nieuwe single of zo? Nou, dat komt er sowieso. We zijn sowieso al bezig met, uh, met een nieuwe single. Maar um, ja, echt de inhoudelijke details daarvan. Ja, dat kan ik gewoon nog niet geven. Omdat we nu gewoon echt te druk zijn met, uh, met alle ja, voorbereidingen voor 5 december. Dus daar zijn we nog niet aan toegekomen. Maar er komt in ieder geval een nieuwe single en een nieuwe clip. Nou, dus sowieso volgend jaar gaan jullie weer van ons horen. Ja, zeker. Hey, hey. Heel erg bedankt voor de entertainment van de afgelopen weken namens ja, de kinderen heen. natuurlijk in Nederland. Ja, En we bellen gewoon weer een keertje als, uh, tegen, tegen de aankomst van Sinterklaas natuurlijk in Nederland. We bellen gewoon een keer naar Spanje en dan vragen we gewoon hoe het uh, staat met de voorbereidingen. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Dat is helemaal goed. Nou, oké. Okay. Heel erg bedankt voor je tijd, Mallepiet. Is goed. En uh, wij gaan uh, zeker de Relife Soap in de gaten houden. Als mensen die willen zien, waar kunnen ze terecht? En dan kunnen ze kijken op onze uh, pagina. En uh, daar worden alle filmpjes uh, opgezet. En anders ook op onze website. En dat is www.repeat.nl Nou oké. Okay. Komt helemaal goed uh, Malle Piet. Heel erg bedankt. En uh, tot de volgende dag. keer. hè Doei doei. Tot de volgende keer. Doei. Dag. En dat was Malle Piet. En wij gaan even luisteren naar een uh, liedje. En dan gaat u lekker meedoen. Op uw bank en stoelen. Tijdens het eten. this Naar deze tijd van het jaar Denkt, wat hoor ik daar? Wees gerust, het is niks geks Het zijn de zwarte pieten maar Als je dan wakker wordt En de vogels fluiten hoort Zul je zien, het was de Sint Met cadeaus voor ieder Het is tijd voor... Niks nog. Nee, hij doet het niet vandaag. Het nieuws met popstar Henry. Oh, wat gezellig, oh, het enige wat eruit. Het nieuws met popstar Henry. Ja, even een kleine vertraging, maar Henry, goeiemiddag, goeienavond. Ja, goedemiddag. goedenavond ja, hoor. En dat staat natuurlijk ook, hè. Dus Hoe hey. Ja, goed, met jou. Uh, ben je de sneeuwman geworden vandaag? Wat ben ik? De sneeuwman geworden in plaats van dit jaar de kerstman. Oh, yeah. Dat is een beetje wel, geloof ik, hè, joh. Maar we hebben het overleefd, hè. Ja, wat een weer, hè. Gewoon ongelooflijk wat een weer, Niet te filmen, hè. Ja, ja, ja. Wel gezellig, toch? Ja, heel erg gezellig, dat witte. Ja, daarom moet je op een gegeven moment positief tegenover staan, dus. Ja, zeker. Maar laten we snel opgaan naar het shownieuws. Is goed, prima. Vertel. Ja, oké. Ik heb natuurlijk weer gekeken naar de Voice of Holland, hè, gisteren. Ja, ik niet, dit keer. Ja, en uh, ik zeg nog maar steeds dat de, de kwaliteit van de, van de artiesten die zijn, is gigantisch hoog. En dat je het inderdaad toch vergelijkt met, uh, met popstars is dat toch een groot verschil, hoor. Ja, heel erg. Ja, en zagen zag namelijk een, een kleine daling van het aantal kijkers naar, naar 2,5 uh, miljoen. Uh, maar het zijn ook dus weer 2,8 geworden. Ah, oh, nou dat is toch goed nieuws? Ja, zeker. En uh, ook uh, de TV komt hier naar jouw uh, favoriete show. Ook niet gezien gisteren, schande, hè? Wat zeg je? Ook niet gezien gisteren, wat een schande. Ja, dat ben ik voor jou toch niet gewend, hoor. Ik was bezig om mijn schoonmoeder in te peperen, dus. Oei, oei, oei. Nee, wat, <laughs> je, die hebben we niet uitgepeperd, toch wel? Nee, het valt wel mee hoor. Ze ah, leeft nog. Ja, dat is goed, dat is goed, dat is goed nieuws weer dan. <laughs> <tut> een... Maar in ieder geval, uh, ja, geval 2,1 miljoen, de 2,2 miljoen kijkers naar uh, Keil Borstraat en die de Moors. Dus dat is gigantisch dus hoog natuurlijk weer. Ja, heel uh, geweldig. En, en, en daarmee komen ze op de tweede plek uh, met de kijkcijfers van best bekeken programma's. Dus dat uh, is niet wisselijk. Nee. Dus, uh, perfect. Ja goed, en dan hebben we uh, toch nog goed nieuws van Westen in Want die hebben namelijk een donatie gedaan aan plaatselijke lokale wezenhuis daar in uh, Italië. Ja. En de Italiaanse pastoor uh, ben Fezio, die was er heel blij mee, want ze hebben opnieuwst het, het grote bedrag van 500 euro overgemaakt. Alle Pssst. jongen, jongen. jongen. Ja, daar zou hij weer hard voor moeten voetballen, dan wil hij dat op een gegeven moment eruit halen natuurlijk. Hè? 500 euro, snijden, Belachelijk. Ja goed, nu, uh, ik, ik weet niet waar het allemaal al ligt, maar uh, die moet toch die op geld overhouden langs de brand, hè? Ja, ik, ik, uh, ik denk dat hij... Uh... Dat er toch wel een probleempje daar misschien wel is. Dat, dat hij toch een geldzorgje heeft. Ja, het lijkt wel op, want uh, waar geven het geld allemaal aan uit dan? Want, uh, je kunt het zo geld verdienen dan een, en dan, dat er een voor uitgeven, dat geloof ik ook niet. Nee. Dus er zal wel meer aan de hand zijn, denk ik. Uh, ja. Maar goed, en dan is, uh, kun je, je er nog herinneren, Anneke Kruunlo, heb nog Ja, manier? dat heb ik net verteld op de radio inderdaad. Die is ingesneeuwd, hè? Ja, die was, die was ingesneeuwd op de ben in Frankrijk. Ja, ze is, dus is wel weer bevrijd, hoor. Al gelukkig. Ja, ze zitten helemaal niet zitten om door de sneeuw te gaan. En uh, met een paar winterweersessen kom ik liever die niet buiten hoor. Nee. Dus, uh, maar we hebben natuurlijk wel een aantal uh, optredens daardoor afgezegd in plaats van in januari. Ja, dat zag ik. Ja, dus ja, goed, dat hoort er natuurlijk ook bij, hè? Nee, inderdaad. Dat uh, hoort er zeker bij. Dus uh, ja, en dan hebben we het nieuws over het Nicolas Simon, hè? Die, ja, want uh, die gaan uh, uh, Symfonica en Rosso doen. Ja, ongelooflijk. Uh, ik ik vraag me er even af, jij ja, Marco zaterdag kan me voorstellen, maar Nick en Simon kan ik me niks meer voorstellen. <laughs> maar ja, goed, we zullen ze even afwachten, hè. Ik, uh, we, inderdaad, ik ben wel heel erg benieuwd. Misschien ga ik er ook wel heen uh, als het, uh, het geld toelaat. Ja, precies. Dus, uh, ze hebben natuurlijk wel gigantisch veel succes momenteel uh, in Nederland. Dus, uh, wat dat betreft uh, hebben ze natuurlijk gemaakt hè, met de hoksteun van uh, diverse mensen. Zoals de andere Jaap Ja. Jaap En uh, als je die achter je hebt staan, ja, dan kan er nog wel wat gebeuren, natuurlijk. Hè. Natuurlijk. Daarom, joh. Maar uh, in ieder geval dat hebben we dus ook weer uh, uh, ja, dan, en, en de afwachting, het concert in Rosso. Ja, en goed, en dan heb ik ook nog iets, iets over Boevenveldse gelezen. Want uh, dus zoals Koen het, het zelf zegt, uh, ja, uh, hij heeft geen zin om een kleine versie van hem op kaarten te zetten. Maar nou, het is dus een andere manier van zeggen: van eigenlijk ben ik niet een kinderen toe. Nee. <laughs> dus uh, hij heeft het perfect gedaan. <laughs> ja, dus ik heb hem hartstikke gelukkig met mijn vriendin en mijn uh, ik heb het hartstikke druk met mijn optreders, dus, uh, met, met, met, met de theatertour. Dus wat dat betreft heeft hij er momenteel geen tijd voor. Nee, dat is wel begrijpelijk. Ja, dus uh, dat zal bij oefenen blijven, denk ik. <laughs> <laughs> dus uh, ja, hij heeft natuurlijk ontzettend druk met, uh, met, met de mensen die hij moet coachen in de Voice of Holland. Met uh, Joan en uh, Esther en Wendy's aan en en Ben Sanders er ook nog steeds bij hem. En... Ja, die stond op nummer 1, hè? Ja, die stond op nummer 1, ja. Ja, ik zeg ook, ik, uh, ben eerst natuurlijk wel goed uh, of hij de juiste mentaliteit heeft, ja, dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Maar, maar, er kom je inderdaad ook wel basjes in zijn uh, imago en uh, dat heeft hij wel een beetje aan zichzelf te wijten. Want hij is natuurlijk ontzettend eigenwijs volgens mij, eigen is, eigenwijs. En, ja. Uh, ja goed, hij moet toch een beetje concessies doen soms in, het, in de muziekwereld. En er is, er, is er eentje van, hè? Ja. Laten we er over je heen komen, ik weet er alles van, dus... Uh... <laughs> maar het is een mooie tijd in ieder geval. Ja, goed, daar heb ik nog een, uh, nog een nieuwtje voor. Roy. Uh, dinsdag tussen 6 en 7, dan zit ik bij de NCRV op de 2FM. Leuk. ook oh, tussen 5 en 7, nee, het tussen, is tussen 6 en 7 is de uitzending. Dus, uh, en dat is namelijk in het kader van de cover uh, top 2000. Oh? Uh, daar hebben ze mij gevraagd of ik daar wilde komen om Hard uh, of Gold van Young uh, te zingen. Nou, leuk nieuws, Hendri. Ja, wel, dat is toch wel een leuke dingen, hè? Ja, zeker weten. En zeker in het kader van dat de nieuwe single binnenkort uitkomt, dus die zal volgende, volgende week al officieel uitkomen en hij is momenteel zijn onderhandelingen druk bezig om op de download sites, etcetera, etcetera, dus de voorbereidingen zijn in volle gang. Ja. Dus, nou dat, leuk nieuws. Goed nieuws. Wanneer komt je website weer uh, online, Henry? Ja, ik ben bezig met een, uh, een andere website te maken, ik wil hem een beetje uh, toch weer professionaliseren, dus, uh, maar zo gauw die on online is, dan laat ik het meteen weten uiteraard. Nou, helemaal goed. En natuurlijk Iedereen kan me natuurlijk nog altijd mee doen via, via mijn huis, Bob en, uh, je hives, steeds Iedereen kan nog steeds stemmen op mijn uh, Radio Moonlight, uh, op de top 30. Dat staat ook nog steeds. Nou, op. dat gaan ze zeker in. Ondertussen gaan ze sneeuwballen tegen het Ruit gooien hier. Dus, uh... ja, dat is hartstikke leuk. Ja toch, gezellig toch of niet dan? Ja. En sneeuwt het nog hard bij jullie? Nee, niet meer. Oh, niet meer? Oké, okay, dat is dus een dus goede zaak. Hier hebben we eigenlijk helemaal niets gesneeuwd vandaag. Oké, okay. dit... bij ons wel. Ja. Er ligt hier wel genoeg hoor, dat moet ik zeggen. Dat, nou, helemaal maar, goed. Maar echt gesneeuwd heeft het hier niet meer vandaag. Dus dat zou ik even, misschien morgen nog een portie van mee. <laughs> of, misschien, of misschien vannacht nog, wie weet. Huh? Nou, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten hoor. Huh? Maar in ieder geval, uh, ja, dinsdagavond allemaal luisteren. Vanaf uh, tussen tuss, tuss, tuss, tuss, tuss, tuss, tuss, tuss 5 en 7. En ik dacht tussen 6 en 7 moet ik optreden. Dus uh, we wachten even af. Blijf ja. Hartstikke leuk. Nou, ons ook. Nou, we willen je heel erg bedanken weer voor, voor je tijd. Ja, ah, natuurlijk. Geen enkel probleem. Dat weet je wel. Dat, uh, dat doe ik graag. En uh, elke zaterdag samen praten. Ja, zeker. Nou, heel erg bedankt. En we spreken elkaar weer snel. Ja, zeker weten hoor. En dan wens ik jullie allemaal nog heel fijn, heel fijn weekend. En uh, als thuis uiteraard ook. En graag de volgende week weer. Hè? Ja, dankjewel. Oké, okay, dan. Nee, tot tooi hè. Oké, okay, hoi. We've seen 150. En uh, dat was uh, Popstar Henry met zijn nieuws. Wij gaan even nog een plaat draaien. En we gaan naar de dames met ballen. Vlieg met me mee naar de regenboog! Shalom, Alibaba. Soms zijn er momenten, daar ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Siro maar even hela, zullen kan t u Zullen maar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 I'm a big boy. I'm a big boy. I'm a big boy. qu'elle a big boy. I'm a big boy. I'm a big d'urine, I'm a la boy. I'm a Well, She's like, oh, a queen and my heart is overturning, love. and my feeling? and my swirling oh, and my tanning? Overturning, love, love. But I get the the But Op dat moment komen de zes mooie zangers en zangeres op, en die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal: van, Nou, leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste zes mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het één keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vier momenten denken jou, vier momenten denken ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow, ik denk. Alleen naar jou. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik haal alleen van jou. Vliegen met me mee. Wat spontaan. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik haal alleen van jou. Niet om je heen, kijk gewoon zingen. Het kan harder. Vliegen met. Regenboog, ik haal alleen van jou. Nu ga ik er doorheen zingen. Zandvoort En vanavond uh, is hij weer om half negen Op televisie op Nederland 1 weer een keertje terug Met uh, Sint en De Leeuw En uh, daar gaat iets uh, Gebeuren met een jongen die uit Zandvoort Die in een, uh, ja, die in een Wasmachine wordt gestopt. ik ben benieuwd Dus allemaal kijken, half negen Bij Sint en De Leeuw op uh, Nederland uh, 1 dus, uh, En volgende week Zullen we het vast daar eventjes over hebben U luistert nog steeds naar Entertainment View op uh, CFM Zandvoort Mijn naam is Roy van Buringen. En uh, vandaag, uh, zoals ik al eerder heb aangekondigd... U zou het zeker vast al wel gehoord hebben hier in Zandvoort. De meiden met ballen, hè? Ik ga het vragen wat, wat ze nou steeds doen. Vertel! Zijn... Jullie, jullie gaan de bar battle doen, zo en zo donderdag? Ja, dat klopt. In de Fame. Ja. En we zijn de vrouwen met ballen. Kleine correctie. Sorry. <laughs> vrouwen met ballen. Ja. Um, we strijden voor het goede doel. A Sisters Hope, dat is uh, een organisatie tegen borstkanker. En daar hebben we voor besloten om heel veel geld voor op te halen. En daar hebben we heel veel leuke dingen voor gedaan. Um, we zijn druk bezig geweest met onder andere artiesten aantrekken. Uh, ja. En we hebben een hele speciale fotoshoot gedaan. Bij Lagarde Fotografie in de Kerkstraat. Uh, daarbij, die heeft helemaal kosteloos geholpen. Samen met Walk uh, of Fame, een herenkledingwinkel. En Head Signs, die zijn ook geweest. En nog een visagiste. Uh, Sophie heet ze. Uh, we hebben dat die fotoshoot is gegaan zeg maar, net zoals calendar girls we zijn ervoor uit de kleer gegaan maar het is allemaal wel heel chic gebleven ja en um, ja, we zijn nog bezig momenteel om de avond een succes te laten worden dus, uh, we hebben 100 kalenders te koop. dus als mensen ze willen kopen uh, ik zou zeggen stuur even een mailtje naar het volgende adres uh, nou, wij, ik wil eerst eventjes nog zeggen. Wij zijn dus van uh, de dames één uh, van Zandvoort, van de hockeyclub. En uh, onze barbetten wordt gehouden in de Fame Aast aan de donderdag 9 december om 8 uur begint het. En nou ja, zoals Datelie net al vertelde, we hebben echt super veel uh, promotiewerk daaraan gehad. En uh, nou ja, dat doen we omdat we ons gewoon heel graag willen inzetten voor dit goede doel. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is, en alle Standwoordse ondernemers hebben ons hierbij uh, geholpen en gesteund. En uh, nou ja, bij deze alvast bedankt aan iedereen die hier voor, uh, zich voor heeft ingezet. Um... Wat we de avond gaan doen. Het komt nu allemaal heel serieus over natuurlijk. Maar het grootste doel van de avond is natuurlijk... om er gewoon een gezellig en mooi feestje van te maken. En veel geld op te halen. En heel veel ja, geld op te heel halen. Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk, ja. ja en uh, als er nog leuke ideeën zijn... of je wil wat meer informatie weten... dan kun je terecht uh, via... Uh, barbattle at life.nl Ook voor Stuur de sponsors. En, uh, precies, ook voor de sponsors. Uh, nou ja, we hebben al ontzettend veel. Uh, Marianne Rebel heeft uh, onder andere een, een, kunstobject, of een kunstwerk heeft zij uh, aan ons uh, geschonken om, uh, om dat in een veiling, in de veiling uh, mee te laten gaan. En uh, daarnaast hebben we een uh, ja, het is, het is ontzettend veel geld waard volgens uh, Marianne wat wij uh, aan uh, ja hoe wij het moeten geloven van haar. Dus uh, dit is een unieke kans zeg maar om een, een, een groot uh, ja een waardevol kunstwerk uh, ja, te, te krijgen te bemachtigen, te, te bemachtigen door Marianne Rebel <laughs> ja. juist. En uh, daarnaast hebben we ook uh, gesigneerde boeken van uh, onder andere Klün en uh, Yvonne Kronenberg. We hebben nog veel meer prijzen. Ik ga het niet allemaal opnoemen, maar het is allemaal echt uh, van uh, ja superleuke dingen allemaal. Ja, en die van gaan allemaal mee in de loterij ook. Dus. Van dinerbonnen tot tassen tot van alles en nog wat. Juist. Ja, klinkt helemaal super. Uh, wat kunnen de mensen op die avond verwachten? Want het is aankomende donderdag, acht uur gaat de deur open denk ik. Juist. En dan uh, gaat het feest beginnen. Vertel, hoe gaan jullie gekleed bijvoorbeeld? Uh, de mensen hebben vast wel, wel leuke flyers gezien in het dorp. We zijn heel druk bezig geweest inderdaad, om aandacht hiervoor te trekken. Uh, politiepakjes zoals op de flyers staan, zo gaan we gekleed. Ja, Het is allemaal heel spannend, lekker kinky, maar uh, wel netjes natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, we zijn natuurlijk wel van de hockeyclub, dus dan moet het wel een beetje netjes blijven. <laughs> <laughs> maar dan zijn jullie dan niet bang dat, uh, dat uh, mannen jullie... Uh... Dat ze aan naar jullie aangetast komen. Aangetast worden. Ja. <laughs> nee joh, ik bedoel, we zijn vrouwen met ballen. Dan pakken ja. ze gewoon even aan. Ik was zeggen, een beetje stoer zijn we wel. Ja. Je moet wel het een en het ander durven, maar dat is bij ons echt geen enkel probleem. Nee, en wat ze op de avond echt kunnen verwachten. We hebben een uh, hele leuke zanger hebben we uit uh, Beverwijk. Ja. Die heet uh, Rocky Vossen. Ja. Is uh, eentje die uh, met, ook met Peter Beens en zo uh, wel eens optreedt. In ieder geval in zijn genre zit ook. Veel uh, André Hazes en dergelijke. Dus dat is het Hollandse gedeelte van de avond. Daarnaast hebben we Mariette, die komt zingen, van de van band Helder. Helder. Ja. Ja, die komt ook nog eventjes langs. En uh, we hebben een hele leuke DJ, DJ Wally. Die komt uh, ook nog draaien. En daartussendoor hebben we nog Dans, acts en nou ja, van alles en nog wat. Dus het wordt gewoon echt een spetterende avond. En iedereen moet er gewoon bij zijn. En we hebben natuurlijk ook nog een loterij. En we zullen binnenkort beginnen met de verkopen van loodjes. Het is gewoon te veel om op te noemen. Juist. Het gaat niet meer. Nou, jullie hebben nog tien minuten, dus... Oh, uh, ja, we kunnen nog even volpraten. <laughs> nee, ja. nee, maar hoe, hoe was die fotoshoot? Vonden jullie dat niet spannend om zo'n fotoshoot nou, te doen? Het, we vonden het vooral lang duren in eerste instantie. Het begon om half vier smiddags. Ja. En ze waren s'nachts pas, om twee uur liepen wij pas zeg maar, de zaak uit. Ja, lekker hoog, op hoog hakken. Ja. kan aan Shoes ook nog ja, trouwens. Heel erg leuk dat we die schoenen mochten lenen. Um, wat we vonden, het, was, uh, het is heel professioneel is het allemaal gegaan. natuurlijk uh, vijf kappers waren er, de fysiagiste was er, de fotograaf was er. Het was natuurlijk lange wachten, maar dat is vrij normaal. Want je moet toch rekenen tot een half uur tot drie kwartier per model. Ja. Um, en voor alleen de foto. En dan heb je ook nog een half uur tot drie kwartier voor de visie en kap. Ja. Dus. En je wordt nog aangekleed natuurlijk. En iedereen, iedereen heeft natuurlijk uh, iets anders qua kleding aan. Ja, ja. Ja. En je merkte wel aan het einde van de avond waren we natuurlijk allemaal een klein beetje moe. Dus dan is het natuurlijk wat moeilijk om te concentreren. Maar je moet je wel concentreren op de shoots om er goed ja, op te komen te staan. Maar het zijn allemaal hele, hele leuke foto's geworden. We staan er ook allemaal helemaal achter. En uh, we zijn ook erg benieuwd naar de uiteindelijke kalender. Ja, want die zit nu bij de drukker hè? Ja ja en we hebben er uh, het is een, een beperkte oplage we hebben 100 kalenders ja. die uh, verkocht kunnen worden ze zijn 20 euro per stuk dat is uh, mag ik wel zeggen het, het klinkt misschien een beetje veel maar het is echt uh, zeker waard en als je nagaat dat het voor een goed doel is dan uh, moet dat gewoon in die pot komen Met 100% naar het goede doel ja juist nou uh, 2 euro druk kosten uh, 18 euro gaat naar het goede doel om okay. helemaal uh, eerlijk te zijn en uh, het leuke is dat er nu al zoveel mensen geïnteresseerd zijn. Dus ik denk dat die kalender gaat echt als een tierenlier. Dus uh, ja, als je hem nog wil hebben, stuur gewoon even een mailtje. En uh, kom die avond uh, negende langs, want daar zijn ze gewoon te koop. Als ze nog te koop zijn, als ze niet uitgekocht zijn. Ja. Dus als je wil hebben, stuur een mailtje naar barbattle.live.nl. Juist. <laughs> ah, ik ik dan moet jullie een uh, compliment geven. Jullie doen het helemaal leuk. En uh, je kan er niet omheen, denk ik, in zijn antwoord. Ik hoop het. Dat is de bedoeling, Roy. <laughs> nou. nou, ik ga jullie bedanken. En ik zou zeggen, kom uh, volgende week gewoon nog een keer langs. Om even te vertellen hoe het is geweest. Doen we zeker. Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, dat is helemaal goed hoor. Dankjewel. Okay. Allemaal komen, hè? <laughs> ja, en hoe toepasselijk is het? Uh, Donderdag in Fame, de Bar Battle. En uh, dan hoort dit liedje er natuurlijk bij, hè? Ja, dat was uh, fame hier op CFM Zandvoort. Onschrijven nog even in uw agenda. Aankomende donderdag de barbattle voor uh, vrouwen met ballen en uh, ja, zij gaan uh, strijden voor uh, borstkanker en uh, dat is natuurlijk uh, vre vreselijk die ziekte en uh, dat moet zeker uh, bestreden worden en daar kan u een bijdrage aan leveren uh, tijdens de barbattle. Dus allemaal donderdag naar fame om 8 uur begint het feest met allerlei leuke artiesten en. Uh, ...heel veel andere verrassingen natuurlijk. En natuurlijk ook hun uh, mooie bingo-loterij, om het zomaar even te noemen. Ik, uh, we zijn ook aan het einde gekomen van dit programma. Uh, dit was uh, Entertainment for You op de zaterdagavond van 5 tot 7. Morgen worden we herhaald. Uh, morgen van, uh, ook van 5 tot 7 op zondag natuurlijk. En dan uh, bent u ook natuurlijk weer van hartelijk uh, welkom om het terug te luisteren. Zometeen hebben wij nog de herhaling natuurlijk van... Uh, van uh, de Euro Breakdown. En we hebben in de avond laat. Hebben wij ook nog. Ja dan hebben wij niemand minder dan de Nightwalk. Hier bij CFM Zandvoort. En morgen natuurlijk Jazz. En om niet te vergeten zondag in Kennemerland. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar Entertainment for You. Ik wens u ook morgen een hele fijne pakjesavond. En uh, volgende week ben ik er zelf niet. Dan is Rudy er weer. En uh, daarna de 18e live vanaf de ijsbaan op het Raadhuisplein. Zendt CFM een uh, paar uur live uit vanaf het, het Raadhuisplein. En dan nemen we ook de kerstgroetjes op. Dus wilt u daarbij zijn dan kan dat. Wees er gewoon bij uh, vanaf... Uh, Vanaf uh, twee uur zullen we daar aanwezig zijn van CFM. Dus uh, u bent van harte welkom. De 18e december tijdens de Winter Wonderland. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En ik uh, zeg gewoon uh, tot de uh, volgende keer. Maar weer, wij sluiten af met nog, nog een leuk uh, Sinterklaas liedje. En dan uh, zeg ik bye bye en tot volgende keer. Hè? Vragen jullie je ook wel eens af wat Sint nou het hele jaar daar in Spanje doet?